1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Gemeente Bergen, teleurgesteld over groen licht van het kabinet over gasopslag onder Bergenmeer. Rekenkamer tekent zeldzaam bezwaar aan tegen ministerie. En VWO-eindexamen TH-Tex mogelijk in heel Nederland ongeldig. In het oosten bewolkt, wat lichte regen, in het westen is ook ruimte voor de zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden bij een matige westenwind. En morgen is de graad of 19, vanaf vrijdag wordt het warmer en is er meer ruimte voor de zon. Het kabinet geeft toestemming voor grootschalige gasopslag onder het Bergermeer in Noord-Holland. Die opslag zal worden aangelegd door het bedrijf Taka Energy. Wethouder Alwin Hietbrink van de gemeente Bergen, wat vindt u van het besluit? Nou, we zijn natuurlijk uh, bijzonder teleurgesteld uh, dat het besluit uh, genomen is omdat wij grote zorgen hebben over de veiligheidsrisico's. We zijn ook verontwaardigd over het feit dat de minister het besluit heeft genomen voordat de uitkomsten van het aanvullend onderzoek door TNO, knmi bekend waren. Uh, de Tweede Kamer heeft om dat aanvullend onderzoek gevraagd omdat zij de veiligheidsrisico's toch ook beter in kaart uh, wilden hebben. Uh, er zijn toezeggingen over uh, gedaan door de minister. En uh, nu blijkt dat hij uh, de handtekening al heeft gezegd voordat de uitkomsten daarvan uh, überhaupt bekend waren. Uh, dat vinden wij aan de ene kant een hele merkwaardige gang van zaken. Aan de andere kant geeft uh, juist dat aanvullend onderzoek, hè, want de uitkomsten daarvan zijn nu wel bekend. Uh, uh, alle aanleiding om nog eens goed uh, na te denken over het besluit... Uh, omdat blijkt dat uh, uh, bij een uh, aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter, hey, die er kan optreden door die gasopslag, uh, bij 50% van de woningen schade kan optreden en er zelfs schoorstenen naar beneden kunnen komen. Dat zijn de zorgen die we al eerder onder de aandacht hebben gebracht uh, bij de Tweede Kamer. Nou, die zijn niet minder geworden, maar uh, eerder groter. En we hebben ook begrepen dat de Tweede Kamer uh, vanmiddag in het uh, vragenuurtje met de minister uh, in debat zal gaan over de vraag hoe dat nu precies is gegaan, die besluitvorming. Dus Bergen, de enige gemeente in de regio, die protesteert. Uh, anderen die zeggen, nou oké, okay, dus er, u staat alleen. Dat klopt, um, maar uh, volgens mij uh, moet je protesteren doen op basis van argumenten. De gemeente Bergen is van mening dat uh, de veiligheid van inwoners voorop zou moeten staan en dat op basis daarvan de afweging moet worden gemaakt om het niet hier te doen. Op zich niets tegen gasopslag, dat kan ook veilig op allerlei plekken in Nederland. Maar dit is een van de twee velden in Nederland die seismisch instabiel is... en waar dus die veiligheidsrisico's in deze mate spelen. Kunt u nog bezwaar maken ergens? Dat is een hele goede vraag. Die kan ik niet hard met ja of nee beantwoorden. We gaan in ieder geval proberen om bezwaar te maken. Het is een project van nationaal belang, zoals dat wordt genoemd. Dus het valt onder de crisis- en herstelwet. En het is onduidelijk of wij nu nog als de stukken vrijdag ter inzage gaan... bezwaar kunnen maken bij de Raad van State. We zullen dat beroep in ieder geval instellen. En het is de vraag of wij dan ontvankelijk worden verklaard of niet. Maar dat wachten we af. We gaan wel in ieder geval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 Het beheer van de ruim 2 miljard euro aan subsidies door VWS is al jaren niet op orde. Het ministerie houdt zich niet altijd aan termijnen, dossiers zijn onvolledig. En subsidiebesluiten worden te weinig onderbouwd. Bezwaar maken is het zwaarste instrument van de Rekenkamer en het wordt maar zelden gebruikt. VWS verleende vorig jaar 4400 subsidies. En in 54 van de gecontroleerde gevallen... meer dan de helft was er wat mis. Volgens de Rekenkamer is het Tweede Ministerie... met hardnekkige problemen defensie. En overigens is het totaal aantal onvolkomenheden... in de bedrijfsvoering van de ministeries gedaald.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 De verkoop van nieuwbouwwoningen loopt sterk terug. De NEPROM, dat is de vereniging van projectontwikkelaars... meldt dat in het eerste kwartaal 15% procent minder woningen zijn verkocht... dan in dezelfde periode een jaar eerder. Jan Fokkema is directeur van de NEPROM. Op hoeveel is die verkoop nu uitgekomen, meneer Fokkema? Het eerste kwartaal zijn ongeveer 6600 nieuwe koopwoningen verkocht... terwijl dat vorig jaar gemiddeld ruim 7500 waren per kwartaal. Een daling van 15%, procent. Hoe Ja, kan bijna dat? 15%. Procent. Hoe kan dat? Dat komt omdat uh, mensen veel minder hypotheken kunnen krijgen. En dat komt eigenlijk door uh, samenloop van maatregelen. Uh, en uh, heel belangrijk daarin is dat de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... veel strenger toezicht houdt op banken... waardoor banken veel minder maatwerk kunnen leveren. En bovendien heeft Nibud uh, nieuwe financieringstabellen gepubliceerd. En dat betekent ook dat banken veel minder geld mogen uitlenen aan consumenten. Dat is allemaal gedaan door minister De Jager om de consument te beschermen. Uh, ja, en hij wil nog een maatregel treffen. Daar praat hij morgen over in de Tweede Kamer. Hij wil dat alle hypotheken voortaan minstens met 50% worden afgelost in 30 jaar tijd. Wat vindt u ervan? Uh, wij vinden dat een slecht argument. Het blijkt nergens uit dat Nederlandse woningkopers... in deze hele zware crisis op grote schaal in de problemen zijn gekomen. Er worden maar heel weinig woningen gedwongen verkocht... als je dat vergelijkt met het buitenland. Niemand zit op dit moment op een dergelijke maatregel te wachten. Dus wij vinden dat een hele slechte timing. Wie zijn er uitgevallen, de starters? Ja, de starters zijn vorig jaar in grote getal op de woningmarkt gekomen. Die hebben geprofiteerd van de dalende prijzen... Uh, maar die vallen er nu uit. Het kan zo zijn dat een huishouden uh, rond modaal uh, zo'n 50.000 50. euro... minder hypotheek kan krijgen dan uh, twee jaar geleden. Dat en betekent, dat zie je nu? Ja, dat zie je nu. Dat betekent dat je weinig keuze hebt. Wij merken het nu in veel, veel voorlopige verkoopcontracten worden ontbonden... omdat mensen hun hypotheek niet rond kunnen krijgen. Duidelijk, directeur Fokkema van de Niprom. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Prinses Maxima is vandaag 40 geworden. Op Paleis Noordeinde heeft ze de Appeltjes van Oranje uitgereikt. De jaarlijkse prijzen voor succesvolle projecten op sociaal gebied. En daar maakte Maxima ook een nieuw initiatief bekend. Kinderen maken muziek. Met als doel dat zoveel mogelijk kinderen in Nederland... in aanraking komen met een muziekinstrument. Nederland telt 1,4 miljoen kinderen tussen 8 en 14 jaar. Zou het niet fantastisch zijn...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 In Rotterdam heeft wethouder Dominique Schreyer zijn ontslag aangeboden aan burgemeester Abutaleb. Hendrik Willem Hofs vroeg hem om een reactie. Burgemeester Abutaleb, valt het zwaar om een partijgenoot ja, toch eigenlijk aan de dijk te zetten? We zijn een jaar geleden begonnen met dit college. Met een collegeprogramma met veel ambities. En dan is het buitengewoon triest en wat dramatisch ook voor Dominique Schreyer om op een gegeven moment onderweg vast te stellen dat hij niet meer kan functioneren. Dat is gewoon heel triest. Dat is niet de eerste de beste die je laat gaan. Was het onvermijdbaar? Het is uh, mijn conclusie dat het inderdaad uh, uh, gehoord, uh, de fracties gehoord, de wethouders, dat het onvermijdelijk is uh, dat Dominique Schrijer op deze manier afscheid neemt. Nu is Dominique Schrijer weg, maar het gigantische uh, tekort wat met de dag lijkt toe te nemen niet? Wij zijn een financieel probleem. Uh, wij waren gisteren net begonnen aan gesprekken om uh, te kijken hoe wij uh, de begroting 2011 op orde krijgen. En hoe wij de eerste uh, streepjes trekken om de begroting van 2012 te maken. Maar de keert Rotterdam in financiële nood? Nou, Zo kun je dat niet stellen. Er is wel een financieel probleem. En dat gaan we oplossen wat mij betreft de komende tijd. Er is bereidheid onder politieke partijen om eruit te komen. Dus we gaan de komende uren en dagen weer de draad oppakken... om onze begroting op orde te krijgen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Abdullah Hazelhoef voor miljoenen fraude. Hazelhoef zou tussen 2006 en 2011... bijna 2,5 miljoen euro aan kinderopvangtoeslag hebben geïncasseerd. Voor opvang die niet heeft plaatsgevonden... Hij runde in die periode een gasthoudenbureau in Den Haag. Hazelhoef trad na de terreuraanslagen van 11 september veel op in de media... als imam Abdullah Hazelhoef. Hij op zich op als woordvoerder van moslims in Nederland. En daarna raakte hij een opspraak. Onder meer omdat hij nooit een imamopleiding had bezocht. In 2007 verhuisde hij naar Duitsland, waar hij ook werd aangehouden. Vermoed wordt dat er ook anderen nog bij die fraude zijn betrokken. Sport. Theo Jansen, de voetballer, gaat misschien naar Ajax. De club is bereid om de gelimiteerde transfersom te betalen... van 3 miljoen euro van de 29-jarige middenvelder. En dat geld wordt dan overgemaakt naar zijn huidige club FC Twente. Voor voetbalverslaggever Bas Tiggeler is het geen verrassing... dat Ajax Theo Jansen graag wil inlijven. Nee, dat verbaast me niet, want Jansen is uh, toch alom wel aangewezen... als de beste, in ieder geval één van de beste spelers... van de eredivisie van het afgelopen seizoen. Heeft zich tot in het Nederlands elftal gespeeld. Heeft een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt op relatief late leeftijd. En is gewoon een eh, nou ja, heel waardevolle middenvelder. Dus dat verbaast meerdere me gezicht niet. Theo Jans had eerder aangegeven naar een Europese topclub te willen. Maar blijkbaar zitten die topclubs niet op hem te wachten. Nogmaals Bas Tichler. Nou, Hij heeft in de afgelopen winter toen al voor het eerst eigenlijk wel werd gezegd door hem ook dat hij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 En FC Twente, de club nu nog van Jansen, weet op 15 juli... tegen welke club het in de derde voorronde van de Champions League speelt. FC Twente heeft tijdens deze loting nog een beschermde status. kans is klein dat het ook in de vierde voorronde gebeurt. In dat geval moet FC Twente het mogelijk opnemen... tegen Bayern München of Arsenal of Olympique Lyon of Benfica. Dan nog wielrennen. Ben Swift heeft de tweede etappe van de Ronde van Californië gewonnen. De Britse wielrenner was in Sacramento de snelste in de massa sprint. En Rabo renner Oscar Freire eindigde als negende. En Swift heeft met ook gelijk ook meteen de, de leiders trui gepakt. De tweede etappe werd vanwege slechte weersomstandigheden ingekort tot 123 kilometer. En de eerste rit was wegens sneeuwval zelfs helemaal niet doorgegaan in Californië. Dat doen vier Nederlanders trouwens mee in Californië. Laurens Stendam, Lars Boom, Maarten Charlingi en Koen Vermeldvoort. We gaan kijken bij John Bakker, bij de AWB. Hallo John. Hi, goedemiddag. goeiemiddag. Hey, een file Die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag... tussen Marsberg en Knoopend Lunetten, 9 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie... Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Maanderbroek via Barneveld en Amersfoort. Over de A30, de A1 en de A28. 13 overeen de hoofdpunten van het nieuws. Gemeente Bergen maakt zich zorgen over de veiligheid... als er gas wordt opgeslagen onder het Bergenmeer. Voor het eerst in jaren heeft de rekenkamer bezwaar aangetekend... tegen de manier waarop een ministerie geld uitgeeft... En het VWO-examen voor tekenenhandvaardigheid en textiele werkvormen... is ongeldig door een verkeerde bijlage. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. De NCRV gaat verder op deze zender. Jurgen van den Berg met lunch. Wij spraken Edwin van Arkel van bloemen.nl. Hij doet het erg goed. Zo goed zelfs dat hij zich inmiddels afvraagt of hij nog wel de beste bundel heeft. Want Edwin belt wat af tegenwoordig. Het is duidelijk.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een interessante vraag voor vandaag. Waarom wordt de Libische leider Gaddafi wel en de Syrische president Assad niet aangeklaagd door het internationaal strafhof voor het schieten op de eigen bevolking? Het antwoord komt zometeen van advocaat Geert-Jan Knops. Het tweede deel van het radiodagboek van zanger en hertaler Jan Rot, die heeft wilde jaren gekend. Maar sinds hij vader is geworden en Amsterdam heeft verruild voor het platteland, leeft hij een ander leven. Over een maand wordt rot zelfs voor de vierde keer vader. Ja, ik ben een oudere vader natuurlijk. Ik, mijn, mijn broer is dus vier jaar ouder dan ik, die wordt uh, volgende maand uh, opa en ik word voor de vierde keer vader. Uh, ik vind het zelf uh, heel erg leuk. Misschien wordt het aan het einde dat je denkt, wat god was, ik had wat, uh, eerder. En na half twee is het stand.nl en daarin gaat het over het gezin. Uit het gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt... dat er tegenwoordig meer tijd naar de kinderen gaat dan vroeger. Die tijd is zelfs verdubbeld. De meeste gezinnen functioneren goed. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen. En regels worden niet opgelegd, maar uitgelegd, zo staat in het rapport. Het klinkt een beetje als de ideale wereld, maar is dat ook echt zo?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 Hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo heeft overtuigend bewijs dat de troepen van de Libische leider Gaddafi geschoten hebben op demonstranten. We have evidence that Mr. Gaddafi used his power to attack civilians in their homes and in the public spaces. The he, his security forces shot Demonstrators. Moreno Ocampo heeft het internationale strafhof in Den Haag dan ook gevraagd arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Gaddafi en twee andere leden van het Libische regime. De hoofdaanklager is snel te werk gegaan. Binnen enkele weken lag het arrestatiebevel klaar. En lunch vraagt zich af waarom wordt Gaddafi wel aangeklaagd en de Syrische leider Assad niet. Ik praat erover met hoogleraar en advocaat op het gebied van internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Dag meneer Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. Ocampo heeft een meer dan 100 pagina's stellend rapport opgesteld... met getuigenverklaringen. Heeft het tempo van die hoofdaanklager u verbaasd? Ja... Uh, zeker. Uh, als je het afzet tegen bijvoorbeeld het arrestatiebevel dat uh, in 2009 is uitgevaardigd, uh, althans uh, toegekend door het strafhof tegen de president van Sudan, al-Bashir, daar heeft uh, maar liefst vier tot vijf jaar onderzoek aan vooraf gegaan, is dit wel een verbazingwekkend hoog tempo. Uh, als je bedenkt dat uh, vanaf 15 februari van dit jaar, waarop de opstand uitbrak, eigenlijk pas sprake is van een mogelijk onderzoek... een onderzoek overgesteld, niet in Libië heeft plaatsgevonden door ja. het strafhof. Ja. Wa wa wat, is wat zit daarachter, denkt u? Waarom maakt dat strafhof nu met Libië ineens zoveel haast? Het is uh, duidelijk dat het hier gaat om een, een politiek uh, mechanisme dat... Uh, uh, waarvan het straf of onderling is gemaakt. Als je de veiligheidsraadresolutie ziet waar we hier over spreken. Dan uh, is in het sanctiepakket dat is opgelegd aan Libië. Uh, ook opgenomen dat de zaak Libië, het situatie Libië, zou worden verwezen naar het internationaal strafhof. Dus het is een heel duidelijk pakket aan verschillende maatregelen die de VN-veiligheidsraad in gedachten had. Dus om de politieke druk op te voeren en daarmee dus Colonel Gaddafi uh, uit de zaal te stoten. Ja, maar er is dus een link met de politiek, uh, kennelijk. Ja, dat, dat blijkt ook alleen al uit het feit dat er uh, in de zaak Syrië geen. Politieke steun is kennelijk voor een veiligheidsraadresolutie uh, zoals dat bij Libië het geval is geweest. Uh, en dat, dat volgt eigenlijk al uit het feit dat bij uh, Libië er sprake is geweest van voldoende politieke steun voor zo'n resolutie. Die was ook unaniem. Terwijl er kennelijk geen voldoende internationale politieke steun is om een soortgelijke resolutie aan te nemen in de situatie van Syrië... Waar een vergelijkbare situatie thans aan de orde is. Ja. Maar goed, die, die link met de politiek, die, die moet er dus zijn. Want uh, laten we zeggen, dat, dat verzoek moet vanuit de VN Veiligheidsraad worden gedaan. Ja, als het gaat om landen die het strafhof niet erkennen... zoals Syrië en uh, Libië... Uh, moet, uh, kan uh, het mechanisme van het strafhof alleen in werking worden getreden... worden gesteld door een veiligheidsraadresolutie. En dan zit je direct in het politiek spectrum... omdat voor een uh, dergelijke resolutie er natuurlijk voldoende politieke steun nodig is... en dus geen veto's mogen worden gebruikt. Nu is het zo dat die veto's met name ook verband houden met... Politieke en economische belangen die de leden van de Veiligheidsraad hebben... ten opzichte van bepaalde uh, andere VN-landen. Een voorbeeld is dat uh, in Jemen, waar ook sprake is van een opstand... met mogelijk uh, internationale misdrijven... wordt uh, geen Veiligheidsraadresolutie tot op heden aangenomen... Uh, omdat president Saleh van Jemen een bondgenoot is van de Verenigde Staten... in de strijd tegen Al-Qaeda. Ja. Zo zie je dus dat de... Veiligheidsraad resoluties. Uh, zeg maar. Linea recta verband houden. met politieke belangen. en dus ook de toepassing van het internationaal strafrecht. Ja. Uh, daarop is gebaseerd. Als je die twee dus met elkaar vergelijkt. Uh, Libië en uh, Syrië. dan kan je dus zeggen dat Syrië zijn zaakjes. internationaal gezien. als het dan gaat om. Uh, enige steun, beter voor elkaar heeft. Uh, nou ja, je kunt, je kunt denk ik wel zeggen dat. Uh, uh, Syrië op dit moment een te grote speler is in het politiek krachtenspel om uh, aangepakt te worden. Daar, daar is simpelweg onvoldoende politieke steun voor. Terwijl Libië natuurlijk een vele zwakkere speler is ook in militair opzicht. Uh, militair strategisch opzicht, Syrië is uh, militair strategisch van veel groter belang voor uh, de supermachten uh, om aangepakt te worden. Dus dat soort belangen spelen ontegenzeggelijk op de achtergrond mee. En dan zie je dus dat in dat opzicht het internationaal strafrecht speelbal eigenlijk is van politieke krachten in plaats dat het omgekeerd zou moeten zijn dat de politiek zich door het internationaal strafrecht zou moeten laten leiden. Ja, ja, want dat klinkt inderdaad toch heel raar dat zo'n strafhof dus daarvan afhankelijk is van van, van uh, nou ja, hoe, hoe die politici dan uiteindelijk uh, tot zo'n uh, zo zo ver- en veiligheidsraadsactie uh, uh, uh, uh, komen. Uh, is dat tegelijkertijd dan ook het einde van het, uh, van het strafhof, zou je kunnen zeggen? Het begin van het einde? Nee, nou ja, dat, dat is wel een brug te ver. Kijk, we kunnen kritiek hebben op het, uh, op het systeem. En je ziet dus hoe selectief eigenlijk dat het internationaal strafhof zijn zaken uitkiest... Uh, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal uh, zeg maar reddeloos verloren is. Er moet natuurlijk een vorm van internationale rechtvaardigheid zijn. Er moeten tribunalen zijn, maar op de manier zoals ze nu werken, uh, waarbij dus de legitimiteit van dit soort processen toch wordt aangetast doordat je zaken... ...uit politieke belangen selecteert, ja dat kan niet de maatstaf zijn. Want hoe leg je aan een bevolking uit, bijvoorbeeld ook in Syrië... Mm -hmm. ...waar ook mensen uh, zeg maar het leven uh, laten, dat daar de internationale gemeenschap... ...dus de VN niet optreedt en wel in Libië. Dat, dat leg je niet zonder meer uit uh, aan de wereldburger... Uh, dus in dat opzicht, eh, als dan inderdaad er een beslissing komt... om wel de situatie van Libië te verwijzen aan het strafhof, maar niet Syrië... dan moet dat denk ik wel transparanter worden gemaakt. Omdat als je dat niet doet, dan zal het vertrouwen van die burger, die wereldburger... in dat internationaal strafhof eh, nog verder achteruit gaan. We zien dat nu ook al met de Afrikaanse landen, waar weinig fiducie is in het strafhof... omdat de hoofdaanklagen tot dusver eigenlijk alleen maar Afrikaanse landen tot doelwit heeft gemaakt van strafrechtelijk onderzoek. Ja. Eh, als ik de advocaat van Gaddafi was, hè, als we hem dan uiteindelijk straks te pakken krijgen... en hij moet zich verantwoorden voor het hof, dan zou ik gewoon zeggen... ja, dit is ongelijke behandeling. Kijk eens wat er in Syrië gebeurt of in Jemen. Zou dat kans maken? Ja, nou kijk, als ik advocaat van uh, Corlan Gaddafi zou zijn... dan zou dat zeker een argument zijn om... Uh, aan het strafhof de vraag voor te leggen of hier niet de omvankelijkheid van de zaak uh, ter discussie kan worden gesteld. Dat is eerder gebeurd in de zaak van Charles Taylor. In zijn zaak um, heeft de verdediging een soortgelijk argument aangevoerd, gezegd kijk, Charles Taylor wordt verantwoordelijk gehouden voor een burgeroorlog in Sierra Leone, terwijl er meerdere Leiders, politiek leiders uh, betrokken zijn geweest... kennelijk bij uh, de totstandkoming en het faciliteren van die burgeroorlog. Waarom dan wel en alleen Charles Taylor en niet anderen? Dat houdt verband met politieke belangen. Dus uh, is het vervolgingsrecht uh, discutabel van de aanklagers. Nou, dat argument zal Conor Gaddafi zeker kunnen lanceren... als hij al überhaupt in Den Haag zou komen. Ja, uh, die Ocampo trouwens, die sprak gisteren wel van een duidelijk signaal aan andere landen in de regio. Uh, dus eigenlijk zegt hij een beetje van, uh, kijk uit wat jullie daar allemaal doen. Want voor je het weet, dan uh, gaan we dat uh, met jullie ook doen. Maar u, u zegt eigenlijk van, daar zal altijd die politiek ook bij betrokken zijn. Ja, dat is eigenlijk ook een onbewezen stelling dat dit soort internationaal arrestatiebevelen een soort van preventieve of afschrikkende werking zou hebben. Kijken we weer naar Sudan. Dan heeft eigenlijk toen het internationaal arrestatiebevel tegen president van Sudan Al-Bashir werd uitgevaardigd. kwam er direct een zogenaamde wraakactie van de president. Hulporganisaties werden uit de Darfur het land uitgezet. Uh, dus dat werkt averechts. Uh, het kan hier best zijn dat het arrestatiebevel tegen koning Gaddafi leidt tot, zijn, uh, tot een grotere vasthoudendheid van hem in deze oorlog. In het voortzetten van, de oorlog, van het conflict. Mm. En je geeft hem dus nu geen enkele kans meer om zich over te geven, omdat hij alleen maar uh, zal kunnen doorvechten om in Libië te blijven, omdat hij weet dat als hij dit, uh, deze strijd niet wint... hij uh, ook nog eens uitgeleverd zou kunnen, zou kunnen worden naar het strafhof. Dus de reactie die men hoopt te bewerkstelligen vanuit, de, vanuit het strafhof... kan wel eens averechts zijn en kan wel eens uh, uh, tot de notie leiden bij Colonel Gaddafi. Ja, ik ga liever strijden ten onder, ja. maar overgeven zal ik mij helemaal niet meer... Want ik heb nu alles te verliezen. Ja. Dank u voor de uitleg, Geert-Jan Knoops. Uh, hoogleraar en ook advocaat op het gebied van internationaal strafrecht. Ja, de conclusie is dus het, uh, dat strafhof... dat uh, lijkt, niet, uh, lijkt niet onder politieke druk van de internationale gemeenschap uit te komen. De leider van een geïsoleerd land als Libië is makkelijker aan te klagen... dan de leider van een land met een groot leger en machtige vrienden. Zoals bijvoorbeeld Rusland, China en Libanon. Het Radio Dagboek. Deze week met Jan Rot, zanger en vertaler van En Deze week is het Malerweek en dan extra actueel. Iedere schooldag rijdt Jan Rot ochtends vroeg van zijn woonplaats Ossendrecht naar België... om zijn kinderen daar naar school te brengen. Op de terugweg oefent hij vaak de liedjes voor zijn shows. Al die oude mensen. Sorry, maar ja, we zijn in Nederland. Dit waren Belgen, dan mag het. Ik heb de kindjes naar school gebracht, dat doe ik elke, elke morgen. Wij wonen in Ossendrecht en dat ligt vlak bij de Belgische grens. 500 meter van ons huis begint België. En ze zitten op een Belgische school, een kunstzinnige school, een soort vrije school. Maar daar, daar, beginnen, daar beginnen ze met een half uur lang zingen, samenzang. En toen wij daar kwamen kijken naar die school, mensen zeiden, oh je moet heen. En, en zag ik al die kindjes in Canon? Ik denk dat is wel belangrijk uh, om te leren. Ja, ik ben een uh, oudere vader natuurlijk. Ik, uh, mijn, mijn broer is twee jaar uh, uh, ouder dan ik. Die wordt uh, volgende maand uh, opa. En ik word voor de vierde keer vader. Uh, ik vind het zelf uh, heel erg leuk. Misschien wordt het aan het einde dat je denkt: wat, God, had ik maar uh, eerder. Uh, maar nu, ik ben nu veel rustiger. Als, ik, uh, als je 25 bent of 30 en je wordt vader, als, zeker als man geloof ik. Uh, dan heb je bij elke luier die je moet wisselen het gevoel dat mm. iemand uh, in de weg staat van je hitalbum of zo. En ik <lacht> ga <lacht> ja, heel erg uh, van, oh, het kost, het vreet natuurlijk heel veel tijd. En je, je ziet niet altijd hoe leuk het is eigenlijk allemaal. En zeker met, nou, nah, ik ben er nu zo'n drieën gewend. Het is een ongelofelijke herrie. Janne Jan, ik neem er ook mee, ja. Doe ik. Dat is ook nog een voordeel van op school gaan in België, Belgisch brood. Elke keer diezelfde drie akkoorden, elke keer de C, de, F, de G. Elke keer dezelfde drie, vier woorden, pak mekaar maar vast en zing maar mee. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat is de, de titel van mijn nieuwe programma. Ik, ben nu, uh, de, ik heb eigenlijk vakantie nu. Uh, het seizoen is net klaar. Dus ik ben nu alweer mijn, de liedjes voor de volgende show aan het, het repeteren. Dat, dat doe ik meestal in de auto. En dat, uh, ik, ik schrijf zoveel. Dat, uh, voor mij is het best moeilijk om, om tekst uit mijn hoofd te leren. Maar dit stukje gaat wel. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou! Ik hou van jou! Ik hou van jou! Mendelssohn. ik vind het heel fijn om, om ver van Amsterdam te wonen, omdat je uh, alle onzin kun je gewoon skippen. Kijk, anders zit je bij feestjes en, en, en die vriend heeft een plaat gemaakt... en die vriend die heeft een nieuwe film. En dan ga je allemaal heen, het kost allemaal tijd. Nu, voor alles wat in Amsterdam is, moet, ben ik uh, drieënhalf uur onderweg. Dus dat, uh, nou, dat moet wel heel bijzonder zijn. Wil ik, dat, wil ik dat doen? En je zit hier lekker ver weg. Wow. Dit is leuk. Troubadours komt noem elkaar, geen nietje. Weet je wat het beste rijmt op trouw? Nou, luisteraars... Nou, ik hou van Ik hou van Nou, ik ben heel sociaal op het podium. En met, met de rest heb ik, uh, ben ik niet zo'n. Uh, heb ik niet zoveel uh, gezelschap nodig. Ik heb, ik heb genoeg aan mijn. Uh, aan mijn gezin. En verder uh, geloof ik het allemaal wel. Want dat gaat heel prima. Dat uh, mensen laten ons met rust. En wij. Uh, uiten... Nee, ik ben. Ik, ik hoef niet. Naar een de, naar de café in Oostenrijk of zo. Dat, uh, daar ben ik ook nog nooit. Nooit in geweest. Oh Nog één keer. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Het radiodagboek van Jan Rot, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via de podcast lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Het VWO-examen tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen is ongeldig verklaard op zeven scholen. Er zat een verkeerde bijlage bij, namelijk die voor het HAVO-examen. Waarschijnlijk moet het Theatex-examen voor het VWO in het hele land ongeldig worden verklaard, omdat alle scholen de verkeerde bijlage hebben gekregen. Abdullah Hazelhoef wordt vervolgd voor miljoenenfraude. Hij zou ruim 2 miljoen euro onterecht aan kinderopvangtoeslag hebben gekregen... in de periode dat hij een gastoude bureau had. Hazelhoef werd bekend als woordvoerder van moslims in Nederland... maar kwam in opspraak toen bleek dat hij geen imamopleiding had gevolgd.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 En de kerncentrale Borselen komt toch deels in private handen. De centrale wordt voor 30% eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE. De rest blijft in handen van Delta. RWE kreeg na de overname van Essent de helft van de aandelen van Borselen. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de centrale in publieke handen moest blijven. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie: files op taal 12. Van Arnhem naar Utrecht. Bij Bunnik nog 7 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt de Stok 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. En net over de grens in België op de a 16 E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Meer en Loenhout een file van 5 kilometer. Bij Loenhout is de weg tijdelijk helemaal afgesloten. Verkeer richting Antwerpen kan dan ook vanaf knooppunt veel beter omrijden. Via Roosendaal over de A58 en de A4. Ze geven aan dat ze het erg leuk vinden. Ook een verrijking voor hun leven, dat ze werk hebben. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Wie denkt dat het gezin als hoeksteen van de samenleving op zo'n retour is, die heeft het mis. Nederlandse ouders besteden maar liefst twee keer zoveel tijd aan hun kroost als 30 jaar geleden. Dat staat in ieder geval in het nieuwste sociaal en cultureel planbureau rapport over het gezin. Dat wordt over een half uur aan de staatssecretaris aangeboden. Volgens de schrijver van het rapport vinden ouders dat opvoeden trouwens niet altijd makkelijk is. De ouders geven aan dat ze het erg leuk vinden. Ook een verrijking voor hun leven. Dat ze betaald werk hebben en een gezinsleven hebben. Maar, maar het is ook wel vrij druk in gezinnen. En één op de drie, bijna één op de drie ouders, geven aan dat ze het ook zwaar vinden. Annabel, ga jullie je ei opeten? Ja, yes, schat. Het niet met een leeg buikje in de school gaat komen. Ja, de opvoeding wil ze zoveel mogelijk zelf doen, maar ook het vervoer uh, naar de kinderopvang, uh, naar school. Uh, ook al op dagen zeg maar, dat ze zelf moeten werken, is dat best, uh, best vrij lastig en uh, vergt het veel organisatie. Ik ga erover doorpraten met Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Van Heijem, goedemiddag. Uh, we, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Ik ben te, we beginnen altijd met drie keuzes. Aan het begin mag jullie maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Mijn kinderen weten echt wel dat de man die zondags het vlees snijdt, hun papa is. <laughs> ja, het is uh, slecht dat er geen minister voor Jeugd en Gezin meer is. Nee. Het gezin blijft altijd hoeksteen van de samenleving. Poeh. Ja.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 Nou, als je uh, het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bekijkt... Hè, wat, wat vandaag wordt gepresenteerd... dan blijkt in elk geval dat uh, gezin en familie, zoals u net ook al zei... Uh, ja, een hele constante en stabiele uh, factor zijn in de samenleving. Dat er veel tijd wordt besteed, ook door ouders zelf, aan, uh, aan kinderen. Dat men daar ook heel erg aan hecht. Hè. Dat Nederlandse model van in deeltijd werken... maar ook zeker zelf verantwoordelijkheid en zorg nemen... voor de opvoeding van je kinderen, ja, daar hechten mensen heel aan. Um, ouders en kinderen zelf blijken ook erg um, tevreden en gelukkig met hun situatie. Over het algemeen natuurlijk. Hè. Um, en wat, wat wel opvallend is, is natuurlijk dat als je het ouders zelf vraagt, dat, he, dat men heel tevreden uh, is. Uh, als je Nederlanders gemiddeld vraagt: uh, wat vindt u van het opvoedklimaat in Nederland? dan maken mensen zich zorgen. En dat is wel een opvallende tegenstrijdigheid die ik ook, uh, ook zie. Ja. Maar nog even heel kort naar die stelling. Dus. Zegt u dan eens: Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen? Ja, ik denk over het algemeen gesproken dat je dat, dat, dat uh, zo is. Dat we ook heel erg hechten aan uh, uh, tijd kunnen doorbrengen. Dat blijkt ook uit, dat, uh, uit die studie uh, met die kinderen actief met ze bezig zijn uh, uh, van, van uh, voorlezen en activiteiten ondernemen. En dat zijn dan de activiteiten waar het Sociaal Cultureel Plan ook heel specifiek naar gekeken heeft. U, u twittert geregeld dat u de kinderen naar school brengt. Dat hebben wij uh, gevolgd natuurlijk even. Uh, hoe hebben uw vrouw en u dat uh, eigenlijk geregeld, die zorgtaken dan? Nou, um, we zijn daarbij afhankelijk van heel veel mensen. We proberen natuurlijk zelf uh, de verantwoordelijkheid en zorg voor een belangrijk deel. Ik vind altijd, ouders blijven primair zelf verantwoordelijk. Maar we hebben in ons geval uh, grootouders die ook een dag in de week uh, oppassen. We zijn ook daarnaast nog afhankelijk van kinderopvang voor een aantal uh, uh, dagen in de week. En zo combineren we, proberen we mm. dat te combineren. En ik denk dat dat een model is wat, uh, ja, wat op dit moment heel veel uh, toepassing vindt. Hè. Steeds meer ouders werken op zijn minst allebei. In ieder geval allebei in deeltijd. Je ziet, en dat vond ik ook opvallend in het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... dat grootouders uh, zelfs een steeds grotere rol gaan spelen. Dat heeft toch ook wat met de kleinere afstand tussen generaties te maken. Uh, grootouders zijn veel meer dan vroeger ook nog betrokken bij uh, het gezin... bij de opvoeding van, uh, van de kinderen, vervullen daar ook een rol in. Uh, en daarnaast is betaalde kinderopvang denk ik voor heel veel uh, ouders ook... Euh, een, een, een, ja, zijn, zijn nou. ze daarop aangewezen. Maar ik, ik, bijvoorbeeld, euh, dat gaat dan over de grootouders, maar de, euh, gewoon de echte ouders. Moeders besteden euh, 14 uur per week aan de zorg, vaders 6. Ja, ik heb nog even, dat, dat vond ik wat laag, ja. euh, want ik denk ook 6 uur. Ja, als je een zondag thuis bent, dan, euh, dan heb je dat al. Maar dan gaat het heel specifiek om uh, laat zeggen, toch de quality time, zoals men dat dan wel noemt. Dus echt de, uh, het voorlezen, het direct wandelen, het direct een op spelletjes doen, dat soort contacten. Ja. En daarmee het sociaal-cultureel plan. Maar goed, die, aan die, moeders, die moeders doen dat nog altijd meer dan die vaders. Dat zou toch nog ja. veel meer in evenwicht moeten zijn eigenlijk? Nou, dat vind ik op zichzelf ook wel. Alleen is dat wel een... Uh, als je dat weer vergelijkt met, met hoe het was... dat steeds meer vaders ook... Uh, een papa-dag of een, een deel van de dag uh, opnemen... dat er echt wordt gezocht uh, in gezinnen... naar het combineren van werk en zorg over beide partners. Ik denk dat dat veel meer dan... Uh, 30 jaar geleden op dit moment het geval is. Mm. Want dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook nog wel... Uh, dat, dat de conclusie is dat de Nederlandse ouders... twee keer zoveel tijd aan hun kinderen besteden... dan in 1980. Terwijl je nu toch... met al die drukte waarin je iedereen waar iedereen altijd over hoort, zou verwachten dat dat veel minder zou zijn. Ja. Maar goed, dat relativeert ook wel weer... Ik denk ook dat we het... Uh, we ervaren het ook als, uh, als veel drukker. Maar er, er is ook veel meer aandacht uh, voor... Um... Je wordt uh, op tv met in allerlei opvoedprogramma's ermee geconfronteerd. Maar juist, uh, er is een enorme behoefte om wel tijd te kunnen doorbrengen... ook met, uh, met kinderen. En daarom is die gehechtheid aan het Nederlandse model ook zo groot. En is er toch ook altijd nog een zekere ja, terughoudendheid... en soms zelf afkeer van kinderopvang. Hè? Dat blijkt ook een, toch wel een, een cultureel gegeven. We hechten er toch wel heel aan, erg aan... om dat voor een belangrijk deel zelf te kunnen blijven uh, doen. Uh, ik denk ook dat meespeelt uh, de betere verlofmogelijkheden... die er zijn gecreëerd, ook wettelijk... Um, en daarnaast, dat, uh, werkgevers die spelen hier natuurlijk uh, met vakbonden ook op in. CAO's. Nou, ik wil u even een reactie voorlezen van de vereniging Goed geregeld voor werkende ouders. Uh, die zeggen dat ze 1 miljoen werkende ouders vertegenwoordigen. Zij noemen het SCP-rapport een aaneenschakeling van open deuren. Werk en gezin combineren is volgens de vereniging Topsport. En ze willen dan ook graag horen wat politiek Den Haag gaat doen... om die Topsport behapbaar en betaalbaar te maken en ook te houden. Nee, dat is volstrekt terecht, maar overigens... het Sociaal Cultureel Planbureau is geen politiek instituut. Hè. Het eigenlijk wat zij doen is de culturele ontwikkeling... sociale ontwikkeling in beeld brengen. Het enige wat ja. ze doen is... Maar, uh, maar, maar, maar, die, maar die club die zegt nu dus van... dit is mooi dat we dit constateren met z'n allen... Ja. maar nu moet de politiek aan zet uh, komen... want we willen dit graag houden. Die topsport moet behapbaar en betaalbaar blijven. Maar, daar ben ik het ook mee eens. Maar dat de vraag is natuurlijk wel aan welke kant je begint. Uh, wij in ieder geval ook als CDA vinden... niet dat dat betekent dat je dus... Uh, alle vormen van betaalbaarheid de opvang maar steeds verder moet stimuleren. Dat je in de eerste plaats, ook een beetje vanuit het culturele gegeven... rekening moet houden met de wens van ouders... om arbeid en zorg zelf zo goed mogelijk te kunnen combineren. En dat betekent dat er in termen van flexibiliteit... als het gaat om werktijden, om arbeidsplaatsen... maar ook, er was net ook iets over te horen... de aansluiting bijvoorbeeld van school- en kinderopvang... die soms nog best wel wat beter geregeld kan worden... dat je daar, dat je daar aan gaat werken. Ik denk dat heel veel werkende ouders daarmee geholpen zijn. Omdat ook blijkt dat ze die tijdsdruk. Uh, uh, dat die daar met name door veroorzaakt wordt. Ja. En, en u zei straks bij de keuzes. het gezin blijft de hoeksteen van de samenleving. Uh, maar er zijn natuurlijk ook alleenstaande ouders. Uh, zonder heel groot netwerk. Uh, die uh, veel minder hulp hebben om op terug te vallen. Ja, nee, maar overigens. Uh, alleenstaande ouders met kinderen. Uh, reken ik nadrukkelijk ook tot. als uh, oh, gezinsverband okay. hoor. Uh, en het is. kijk, ook hiervoor geldt. Het is wel waar dat ook het aantal. Uh, eenpersoonshuishoudens toeneemt. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk best een aantal ontwikkelingen in de samenleving die je wel in de gaten moet houden. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt enorm toe. Maar je ziet ook dat dat vooral in de leeftijdscategorieën tot 35 en na 55 is. En dat in de praktijk toch blijkt dat door de loop van de jaren en zelfs decennia heen... mensen er heel erg aan hechten om toch een gezin te stichten op een uh, bepaald moment. En dat daar eigenlijk toch niet zo heel erg veel verandering is. Er zijn wat meer ongetrouwde uh, ouders met kinderen... Er zijn ook wat meer, en dat heeft ook met het aantal scheidingen te maken... wat meer samengestelde gezinnen, meer divers samengestelde gezinnen. Maar de, de, de zeg maar, gehechtheid aan het gezin als samenlevingsverband... die verandert niet echt. Nee, u, u hebt gepleit voor een grootouderschapsverlof. Nu hebt net al een beetje gezegd dat die grootouders ook een rol nou, spelen. Daar heb ik niet voor gepleit oh. Daar heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een balletje over opgeworpen. Ik heb, en dat, dat had te maken met het feit dat um, uh, grootouders een grote rol spelen in de praktijk, nog bij het combineren van arbeid en zorg. Maar dat je ziet dat we natuurlijk tegelijkertijd als politiek de arbeidsdeelname uh, ook van ouderen willen stimuleren. Uh, dus langer doorwerken, betekent dat dat ook, uh, zeg maar die, die, die zorg die zij, en de opvoeding die zij uh, leveren in de richting van werkende ouders, onder druk kan komen te staan. Oh. En daar moet je ook een beetje rekening maar mee houden. Maar zou, zou je als ouderen dus dan straks vrijgepleit zijn als je de kinderen van je, van je eigen kinderen uh, af en toe onder de hoede neemt? Dan hoef je niet te solliciteren meer misschien. Nou, dat, dat lijkt me niet. Kijk, het gaat er met name ook om 65 plus. Ik denk dat ook hiervoor geldt dat deeltijdwerk, deeltijdpensioen, flexibiliteit, dat je arbeid met zorg kunt combineren, dat dat ook voor ouderen een heel goed model zou kunnen zijn, net als dat uh, voor werkende ouders uh, zo is. Mm -hmm. Nog even over die kinderopvang, want de VVD uh, pleitte dan wel uh, gisteren... om uh, ouders de kinderopvang per uur te laten betalen. Wat vindt u van dat idee? Nou, op zich vind ik het uh, uh, zeker goed om uh, dat in de discussie... over een aantal bezuinigingen die we moeten doorvoeren uh, te betrekken. Uh, omdat heel veel ouders natuurlijk ervaren dat ze meer uren betalen... dan ze daadwerkelijk afnemen. Dus ik denk dat heel veel ouders dit een eerlijker principe vinden... Ik eh, zou er wel voor willen waken eh, dat we de kwaliteit van de kinderopvang... ook in de gaten houden en niet enorme bureaucratie eh, optuigen. Maar ik, eh, want flexibiliteit kan ook met zich meebrengen... dat je meer administratieve lasten eh, veroorzaakt in de sector. Dus ik ben wel gevoelig voor een aantal zorgen die daarover eh, klinken. Maar nogmaals, dat kan bij de uitwerking allemaal prima meegenomen. worden. Ja. Dan nog even over de, de opvoeding. Hè. Straffen zijn uit als je dat rapport mag geloven. Je zou kinderen volgens moderne ouders beter kunnen wijzen... op de gevolgen van wat ze doen... Dus dus niet, niet straffen, maar meer uitleggen. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, in, in de algemene zin, dat zeg ik maar even als ouder. is het denk ik heel goed om je kinderen zelf zoveel mogelijk zelf te laten nadenken. Dus de overwegingen mee te geven waarom ze dingen wel of niet moeten doen. Dat daar op een gegeven moment ook nog eens een keer een straf uit kan voortvloeien. als ze zich structureel niet aan, aan bepaalde dingen houden. Dat hoort daar denk ik wel bij. Maar ja, je ziet toch. Dat, dat de nadruk in heel veel Nederlandse gezinnen... inderdaad ligt op het overleg, op het onderhandelen... op het, het, het ja, onder de aandacht brengen van redenen... waarom je dingen wel of niet zou moeten doen. En dat vind ik op zichzelf uh, prima. Ja. Uh, dan toch, hè, als je dit... Uh, ik, ik zei dat straks al, als je, als je zo die, uh, die conclusies op een rijtje zet... dan lijkt het bijna de ideale wereld. Uh, terwijl er toch ook allerlei misstanden zijn. En daar worden we uh, bijna dagelijks mee geconfronteerd. Uh, bent u voor een strengere aanpak van ouders... die er echt een, een zootje van maken? Um, ja, ik, denk, nou, ik ben er wel voor dat um, uh, we er ook vroeger bij zijn. Het is nu wel zo dat we vaak heel laat, pas als het al heel erg mis is gegaan... Uh, pas ingrijpen En ik ben er wel voor dat je uh, heel laagdrempelig ook uh, zeg maar ouders in staat stelt om als ze ergens tegenaan lopen... bijvoorbeeld bij een consultatiebureau binnen te, te lopen en om advies uh, te laten vragen. Want je ziet toch dat dat soort informele netwerken die heel dicht tegen het gezin aan, uh, aan liggen... dat die in de praktijk nog een, een hele grote uh, rol spelen ook bij het corrigeren van, uh, uh, van kinderen... en soms ook hun ouders als het misdreigt te gaan. En ik denk dat je die netwerken om ouders heen dat je daar met name je aandacht op zou moeten richten. De PvdA die heeft een plan gelanceerd om uh, een coach dan aan te stellen... Hè? Een, uh, een, ja, een, die dan voor gezinnen is waar, waar sociale of psychische problemen een rol spelen. De PvdA wil deze zogeheten één gezin, één plan aanpak wettelijk vastleggen. Steunt u dat? Nou, dat plan is voor mij nieuw. En overigens bestaat er gezinscoach al. Dus ik zou echt even moeten nagaan wat dat nou voor meerwaarde betekent ten opzichte van de instituten die we al hebben. Nou ja, maar over... dat, dat heeft ermee te maken dat heel veel van die hulpinstanties toch ook langs elkaar heen werken. Dat blijkt steeds weer uit die onderzoeken als ja. er weer zo'n enorm excess is geweest. Dat, dat, dat is waar, maar juist daarom is in het verleden ook al, uh, en dat is toch echt al vijf jaar geleden, is, hebben we de gezinscoach in het leven geroepen. Um, dus dat zou ik echt... Ik, ja. ik, ik vind er vanuit, dat we er vanuit moeten gaan dat dat moet uh, kunnen werken. Uh, en niet met allerlei nieuwe dingen. Kan, maar op zich staan we ja, open voor discussie hierover. Het is ook de oppositie, dus ja, wat, wat zou je er verder mee ook? Nou, we zijn een minderheidskabinet, hè. <laughs> dus oh, we ja. zoeken de oh, ja, samenwerking. Ja, zo. Dat ja, was ik even vergeten. Uh, goed, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom straks graag bij u terug om die reacties even uh, door te nemen. De stelling dus. Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen. Uh, een mooie brede stelling ook. Uh, dus u kunt u lekker op variëren. Er is nu door bijna duizend mensen gestemd. 51 is het eens met de stelling, 49% is het oneens. Stand.NL, goedemiddag. Het zeggen? Ja. Ja, heel goed, dan merk ik. Nou, ik moet. Ik. Al verschrikkelijk. Want ik zou eens met die mensen willen spreken die de rapporten hebben samengesteld. Om heel kort te zijn. Ik heb ook pedagogisch gestudeerd. En ik heb drie kinderen, negen kleinkinderen. Nou, diegenen die dat rapport hebben samengesteld, die weten niet waarvoor ze praten. Het is gewoon rampzalig. En nu het ook met die meneer van de CDA over gezinscoaches. Kijk, vroeger had je dat niet nodig. Je had ook die coaches niet. Dus met andere woorden, als je gezinscoaches nu al moet inhuren. Dan, wat praat je erover? Ik, ben, ik ga nog wel eens mijn kleinkinderen ophalen. halen. Dus zeg ik nou open, kon wel ophalen. En daar sta ik tussen moeders van tussen de 20 en 35 jaar. Zeg maar. Alleen de taalgebruik van de jonge moeders. Denk ik mezelf, nou. Wat voor kind moet straks uit de school komen? Dat is ja. niet te geloven. Ja. De kinderen worden helemaal niet goed opgevoed. Ja. Maar dat kan ook niet anders, want die moeders moeten allemaal werken. Ja. Die moeders ja, die hebben niet eens, niet eens de tijd voor. Maar wie zo'n rapport samen is, is werkelijk nee. nou, welke belachelijk. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Jan de Jong, Amersfoort, goedemiddag. Goeiemiddag. Ik ben grotendeels wel eens met die meneer. Het, is het, het kind is het product van de opvoeding. Ja, ik kom uit een groot gezin, uh -huh. maar er was altijd iemand thuis als je uit school kwam. Het beste is een van de ouders, en het op één na beste is een vast persoon. Dat kan een grootouders zijn, kan een tante zijn. Wij hadden een dienstmeisje, dat was prima, maar niet in een crash. Want hoe meer ze naar de crash gaan, hoe fouter het zal gaan. Ja, u bent niet zo voorstander van die crashes? Past u zelf eens op kleinkinderen of niet? Nou, ik, ben, uh, ik was. 18 toen mijn vader overleed en ik had acht jongere kinderen en ik heb ze begeleid, ja, mag ik zeggen. Ja, ja oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben ik ben het ook oneens met de stelling. Uh, ik vind dat onze kinderen veel te veel uh, uh, verwennen. Ze krijgen alles, ze hebben alles. Uh, ik zou het graag een beetje met maat doen. Maar ja, goed, mijn kinderen hebben ook weer te maken met hun omgeving op school en dergelijke. Dus soms dan word je zelfs gedwongen om er mee te doen. Uh, en en ja, je kunt wel zeggen, men besteedt meer tijd eraan. Maar ik zie steeds meer mensen die dus gewoon naar een pretpark gaan... of naar een, een speelhal. En dan gaat men zelf de krant zitten lezen. En de kinderen die doen hun, hun, uh, hun eigen wel. Ja. U, u zegt, ja, dat wordt wel meegeteld in die uren... maar je doet er eigenlijk niks aan anders ouder. Juist. Ja, ik snap het. Dank u. Stand.nl, goedemiddag. Met alles half maart, goedemiddag. Ja, ik ben het ook in grote lijnen oneens met de stelling. Die eerste meneer die uh, gaf er al een hele opzomming voor, waar ik me wel in kan vinden. Maar ga eens in een willekeurig winkelcentrum lopen. Stap eens in het openbaar vervoer. Ga eens met vakantie. Hè. En dan een reis, bijvoorbeeld uh, in de vakantietijd. Hè. En, en, kijk ook eens in het buitenland. Hoe uh, in restaurants, hoe, hoe Nederlandse kinderen zich in algemene zin dan hè, gedragen. Campings noem maar op. Het uh, aan boord van een vliegtuig, trappen in je rug. En uh, moet je eens wat zeggen tegen die ouders. D dat kwam ook te sprake. De als die dit niet geleerd hebben, en, en, en daar ligt het kernprobleem... die hebben het vaak niet geleerd tegenwoordig... Dan, dan, ja, wat moet je van die kinderen verwachten? Ik denk dat daar het grootste probleem is. En dan kunnen ze al die mooie rapporten wel zeggen... maar je ziet, je ziet het toch echt op straat anders. U vindt het rapport te rooskleurig, beeldgever? Ja, nou ja, de eerste meneer zei het al. We hadden dat vroeger niet nodig. Ik, ik, ik ben in Den Haag opgegroeid en als ik met voetbal misdroeg... dan werd je door je club gecorrigeerd. Ja. Je werd op school gecorrigeerd, ik bedoel... Ik was echt niet beter dan, uh, dan de hele kinderen, maar je werd gecorrigeerd. En dat mis ik. Ja. Gewoon gecorrigeerd door de, in alle door de wijk, door de. Hey, in de buurt, noem maar op. En dat, dat is weg. En dat ja. is de belangrijkste oorzaak. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Truus Jonker. Ik ben het eigenlijk ook al eens met alle bellers en vooral met die laatste. Ik ben net weer uit Afrika terug en als je ziet hoe daar omgaan met de kinderen... dat is la correction, de correctie. Dan mm -hmm. hebben ze een chicot, dat is een soort uh, smalle leren riem. En als ze na de tweede keer waarschuwing nog niet geluisterd hebben, dan krijgen ze voor een broek. Maar die kinderen die maken helemaal niet de indruk gefrustreerd. Ze zijn in die tegendeel, zijn heel gehecht aan de ouders en de ouders trouwens ook aan de kinderen... En die correctie, ik kom nog uit de generatie van geen knakken. En achteraf bezien heb ik daar eigenlijk wat spijt van. Want kinderen, jonge hondjes, jonge dieren, die hebben toch allemaal correctie ja, nodig. De corrigerende de tik mag Ook wat u betreft weer. De tik mag wat u betreft weer terug. Jawel hoor. Kijk, je moet nooit slaan, je moet nooit iemand een ze oren geven of uit Nijd slaan. Maar gewoon uit correctie. He, want je kunt niet met een kind van twee oeverloos blijven lullen. Dat werkt niet. Nee, dank u wel. Stappenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Het is een heel erg rooskleurig uh, rapport. En ik zou het woord, uh, de kwalificatie, uh, goed zo snel mogelijk eruit halen. Want als ik kijk om me heen en als ik kijk naar de problemen bij de jeugdzorg, de coma-suipende jeugd en dergelijke en uh, de problemen met kindermishandelingen, dan is dit haaks op dit rapport, zeg maar. En het lijkt wel dat alsof, uh, alsof dit rapport gemaakt is voor, de, uh, voor een soort rechtsregering... die nu kan in gaan hakken bij de jeugdzorg, want we hebben geen jeugdzorg meer nodig. Het is allemaal zo goed bij, de, bij onze kinderen en uh, onze ouders. Nou, dan gaan we zo meteen nog eens even aan meneer van Heim voorleggen of dat inderdaad erachter zit. Stand.nl, goedemiddag. Hallo meneer Gertsen. Ja, zeg het maar. Oh, Oké. Okay. Ik wil dus zeggen dat ik ik ben uh, helemaal niet zo ontevreden met, ik ben het niet helemaal met de mensen eens, een beetje wel. Maar ik heb, uh, ik zit vaak op de fiets, ik ben oud en dan uh, zijn de kindjes, die zitten van hun moeder af in de kinderwagen. En die zitten vaak heel eenzaam en dan kijk ik ernaar en ik geef een glimlach, dan glimlachen ze terug en zwaaien, dan zwaai ik ook, dan zie ik ze blij zijn. En, en dan denk ik, ze zijn eenzaam als ze, de, als ze daar zitten. En juist die tijd dat je met je kind loopt... kan je ontzettend, je hebt al zo weinig contact door de omstandigheden. Dus u zegt, draai die kinderen gewoon eens een keer om? De, de kinderwagen moet andersom. Ja, ik snap het. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob de Vries uit Genemuiden. Jacob. Ja, ik, eh, ik, wil, ik ben het ook al met de stelling, voor een groot gedeelte... Ik was onderlaatst op ouderavond voor mijn, uh, voor mijn dochter. En de docenten daar die zitten eigenlijk een beetje mee omhoog. Ze hebben namelijk het, uh, het feit dat, uh, dat de kinderen uh, thuis komen en geen ouders thuis zijn. Dat is een heel groot heuvel. Want uh, er zijn geen ouders die met een kopje thee opwachten en, en die, uh, die dan vragen: heb je nog huiswerk? En dan praat ik met name over de kinderen die zeg maar, op de overe school zitten. Mm -hmm. en, ja, dat moet eigenlijk een beetje, dat wou ik eigenlijk meegeven. Er, er moet gewoon iemand thuis zijn, uh, uh, vader of moeder? Ja, dat vind ik wel. Want ik bedoel, uh, die kunnen controleren of er huiswerk is. En als er geen huiswerk gedaan is, als maar vader of moeder niet thuis is... dan is het vaak. Dan, uh, gaan de kinderen achter de computer zitten en ze gaan uh, gamespelletjes doen en ze ja. gaan dit doen. Maar het huiswerk wordt dan vaak uh, vergeten. Ja. Dank voor het bellen. Ja hoor, dag. Ja, Ik ga snel terug naar Eddy van Heijm, CDA-Kamerlid. Uh, um, en die heeft ook meegeluisterd naar de reacties. Wat vond u ervan? Nou, er was erg veel uh, oneens hè, met, de, met de stelling. Ja. Uh, zorg over de, het opvoedklimaat. Eigenlijk heb ik dat in het begin ook al uh, verwoord. Hè, dat, als je kijkt wat het Sociaal Cultureel Planbureau natuurlijk doet. is. Uh, men heeft geen mening uh, over wat er gebeurt in Nederland. Men, men probeert in beeld te brengen hoe ontwikkeld het gezins- en familieleven zich Maar dat, in Maar dat, dat, dat, dat blijkbaar is dat beeld wat in dat uh, rapport staat. totaal niet wat mensen ervaren. Nou, dat, uh, kijk, um, wat uit dat rapport blijkt. is dat. Ondanks wat mensen heel vaak veronderstellen... de betrokkenheid van mensen in gezinsverband en van grote familieverband... Eh, nog altijd ontzettend groot is. Dat men daar ook aan hecht, dat men daar tijd voor uittrekt. Dat Nederlandse ouders, in tegenstelling tot wat er in Scandinavië gebeurt... Hè, waarin iedereen naar de crash wordt euh, gebracht... heel erg hechten juist ook aan tijd euh, zelf met hun kinderen doorbrengen. En ook op tijd er zijn als kinderen uit school komen en noem maar op. Daar waren ook heel veel bellers over aan, aan refereren. En dus vanuit die optiek uh, zou je eigenlijk wel wat optimistischer kunnen zijn over uh, hoe het er in Nederland voor staat. Dat er tegelijkertijd natuurlijk ook dingen niet goed gaan, dat er excessen zijn. Uh, ook het voorbeeld van het coma en dergelijke, dat is natuurlijk volstrekt uh, uh -huh. waar. Ja. En ik, maar ik vind dus ook dat je moet nadenken, bijvoorbeeld als het over drankgebruik gaat uh, uh, voor kinderen onder 16 jaar... of we dat met elkaar een norm vinden die ouders moeten overdragen... Uh, dat ouders dat ook primair zelf moeten doen. Ja. Maar dat je als uh, umgeving, sociale omgeving daarbij uh, ook die norm moet handhaven. Hè. Dus dat betekent ook dat je op feesten dat niet uh, uh, toelaat. Dat de overheid ook streng controleert dat er niet verkocht wordt aan, uh, aan, aan kinderen. En op die manier kun je als ja. samenleving ook, ook een norm proberen uh, op de agenda te houden. Er was ook een meneer die vermoedde er allerlei politieke motieven achter. Hè. Die zegt dit rapport is zo rooskleurig, dan kunnen ze straks de jeugdzorg afschaffen. Want zijn er zijn eigenlijk geen problemen meer. Dus uh, dat scheelt weer een hele hoop uh, bezuinigingen. Nou, dat is, daar herken ik mij totaal niet in. Het omgekeerde is wel waar. Namelijk dat, je, dat er wel een pleidooi is om uh, te, wel te blijven inzien... dat die betrokkenheid van uh, gezinsleden en familieleden bij elkaar... erg belangrijk is om te voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op zorg. Hè? Dus dat dingen fout gaan. Want juist omdat we er zo aan hechten dat uh, waarden worden overgedragen... dat mensen tijd uh, en zorg aan elkaar besteden... hebben we ook allerlei regelingen uh, bedacht. Zoals kinderbijslag, kindgebonden budget... allerlei financiële ondersteuning van, van gezinnen... die we juist in deze kabinetsperiode ook mee op aandringen van het CDA zoveel mogelijk ontzien ja. en daarmee ja. ook voorkomen dat er uh, problemen gaan ontstaan. Ja. Veel mensen zeggen dan ook dat er moet veel meer gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld uit Afrika uh, wordt zelfs erbij gehaald. De corrigerende tik mag gewoon terug. Wat vindt u? Ah ja, kijk, er moet uh, gedra zeg maar, gedrag wat niet door de beugel kan, moet gecorrigeerd worden. Ik bedoel, ik vind Slaan altijd een teken van, uh, van, uh, van onmacht. Maar laat ik zeggen, correctie, aanspreken op gedrag... en uh, correcties aanbrengen, straffen uitdelen, dat, dat hoort er wel bij. Maar ik vind wel, en dat, dat geldt voor alle opvoeding... Uh, ik neem aan dat alle ouders dat herkennen... je probeert natuurlijk kinderen primair bij te brengen... waarom ze dingen wel of niet zouden moeten doen. Ja. Het overdragen van waarde begint niet met straffen. Nee, het begint met ja. uh, duidelijk maken wat het belang van iets is. Ja. En als men op een gegeven moment... Als Kinderen zich er niet aan houden, ja, dan kun je aan andere dingen denken. Ja. Dank voor uw bijdrage aan vrouw.nl. Eddy van Heijem, CDA-kamerlid. De percentages zijn wel iets veranderd: 49% eens, 51% oneens op de stelling Nederlandse ouders gaan goed met hun kinderen om. Elsbeth, voor nou, de onderwerpen van dit debat. Ik zal is er, er eentje noemen: Edwin Tegel die vond op zolder bij zijn ouders originele brieven van Greet Hofmans. Dat is toch wel leuk, hè? De je... Greet ah, Ja, de, de echte Greet. Hij neemt de brieven mee. Hij zit nu in de studio bij ons met de brieven. Die gaan we zo meteen bespreken. Kijk aan. Nou, dat wordt interessant. Zo meteen na tweeën dus. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV Geld stinkt.